Levi van Eck met het NOS Journaal. De man die donderdag in het Zweedse Gotenburg is opgepakt voor het neersteken van een Nederlands meisje en haar oma heeft volgens de Zweedse media een lang strafblad en psychiatrische problemen. Hij heeft gezegd dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Het meisje ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte licht gewond.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 To me.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 favorieten hoe die die nog naar je ruikt. Oh, ik kom naar hij. Ik trap het gas in en ik ga. Ah, ah, ah, ah. Ik denk er niet meer over. Ah, ah, ah, ah. Alleen maar linker. Zwart ah, ah, ah, ah. ik kom maar. Ah, ah, ah, ah. Zo veel mensen, zo veel meningen, dat is bla bla bla. Ik ben het allemaal al vergeten. Als ik praat met haar, Want dan is alles weer helder. Soms voel en schelden, maar goed, ze ken me zo, ze ken me vaak.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 Dat is het